Maar het nieuws en het weer van 1 uur. Dus tot zo.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 De politieacademie onderzoekt klachten van studenten over een mishandeling. Verschillende bronnen zeggen dat leerlingagenten gewond zijn geraakt bij een gevechtstraining. Ze zouden in een verduisterde kamer zijn toegetakeld door een professionele vechtsporter. Volgens de slachtoffers werden ze geschopt en geslagen toen ze al op de grond lagen. De politieacademie spreekt met klem tegen dat er sprake zou zijn geweest van mishandeling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft een nieuw schilderij van Vincent Van Gogh ontdekt. Het werk Zonsondergang bij Montmarcheur heeft Van Gogh in 1888 gemaakt. Het museum spreekt van een zeldzame ontdekking. Het doek is eigendom van een particulier en het is nog niet duidelijk of die wist dat het een Van Gogh was.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 Chronisch zieken en gehandicapten gaan er volgend jaar flink op achteruit. Per jaar hebben ze 400 tot 1900 euro netto minder te besteden. Zo blijkt uit onderzoek van het Nibud in opdracht van patiëntenorganisaties. Vooral mensen met hoge zorgkosten worden zwaar getroffen. Het weer verspreidt over het land wat buien met kans op onweer. Maar er zijn ook perioden met zon en het wordt zo'n 17 graden. Morgen veel bewolking en flinke buien met onweer en veel regen. Het wordt ook dan hooguit 17 graden.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 Oude vrouw, en daar hield stilletjes te schrijden, en wat het lot haar een zeggen brouw. en wat het lot haar brouwen zeggen, wat het lot haar brengen zou. Ja, ja. Haar dochtertje had haar verlaten, en we woonden in een hier van plezier, een plezier van huis van plezier. En langte de mannen op straten En ging er dan zwier aan de zwaar En zwaar aan de zweer En dan zei de moeder met geween Johanna, laat mij niet alleen Kom nu terug En kom kom nu terug A Kleine Johanna, Kom nu terug Gloria, kleine Johanna Het is een vergeten Het is borenveil Het is een Als de avond is gevallen. En het is, is gevallen. En het ozo, het donker wordt. Ook niet al te donker het tranen schieten haar ah. ah, kort. als morgen de dag weer aan zal breken. Te vergif ma zij op telefoon. Ah, te vergif en zijn al weken is dit mijn oortse land aardse loon daar zit ze verlaten en alleen en werpt een blik <lacht> door het venster heen kom nu terug kleine johana en kom nu terug kleine johana Vergeet het, is voor mij een kleine Johanne, kom maar weer bij mij. Heel goed. Rial, la la la la, la la la lal, la la la. la, la. Als het als het worstnacht is gekerden Als het kerstnacht is geworden En de kerkklok z'n welven laat Zit ze 3 4 5 6 7 8 9 10 11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 Kleine Johanna, op moedersmestje, uh, op moedersmestje, op de oude steen. En het huisje op de heide heet voortaan, heesje welte vrouw. Uh, welte huisje vrouw. Wat een vrouwtje heet, vrouwtje. Een huid, heet, een herst, herstjesmij. Snee, snee, de smurren, vrouwtje. Z, z, <laughs> We're headed <not> robbing now. <laughs> uh, oh, yeah. How's Chenal to flee? En zo kom je nog eens af en toe hele mooie opnames tegen zo uh, op internet. Dit was uh, een, een live opname van, uh, van die Electric Light Orchestra. En uh, helemaal goed hoor. Hé. Lekker. Uh, het liedje dat heet um, Standing in the Rain. Ik denk dat het allemaal. Als ik, als ik zo buiten kijk. Dan denk ik het allemaal dat het loze alarm is. wel een heleboel uh, black uh, sky en zo. Uh, zwarte wolken om het zo maar te zeggen. Maar er is volgens mij nog geen druppel gevallen. Nou. Oké, okay, we zien het wel. Kan ons het schelen? Dit is Majority One. Ook weer zo'n eendagsvlieg waar je maar nooit weer wat van gehoord hebt. En dat was de titel. Keek het plaatje wel, maar. Tju, dat was een tijd geleden, zeg. Because I Love heette het. En uh, dat was van een band die heette Majority One. Nou, volgens mij hebben die ook maar één hit gehad of zo. in het verre verleden. Ik denk dat het eind jaren zestig was. Misschien wel begin jaren zeventig. Dat wil ik afwezen. Yes. Dit is van 2013, dat wel. Gisteren hebben ze een Urvara prijs gekregen voor twintig jaar. Agda en de Munk.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 Dat je haast vergeten zou dat het ontstaan is in mijn hoofd. Dat jouw riet er al zo lang de mensen weten is geweest. Waarvan verliefde zeggen, hoor, dat is ons lief. Wat op kaartjes spreidt, wat wordt geschat op ieder feest. Geef de lol van maar mij een mooie, lekkere nieuwe plaat van Akda en de Munnik. En uh, gisteren was het uh, een mijlpaal. Ze hadden ook een mijlpaalconcert in het Ziggo wat live uit werd gezonden op Radio 2 gisteren. En uh, ze kregen dus een Award, een Radio 2 Euro Award, vanwege het 20-jarig bestaan. 20-jarig uh, bestaan dus van uh, Akda en de Munnik. Um, dit is een hele oude plaat Ik ontdekte hem weer gisteren Ik was gisteren aan het zoeken Want dit dat, dat was een van de eerste liedjes Waarvan ik het loopje een beetje op gitaar kon spelen Dus daar was ik wel trots op Dus ik denk, ik moet dat nummer toch eens een beetje gaan, gaan opzoeken En ik kon het nergens vinden Maar nou heb ik hem Ja, echt wel Ik heb hem gevonden Ten Years After Hear Me Calling Dit is echt oud hoor, dit Is dat oud of is dat oud? Nou, dat is wel nou, heel oud, hoor. dat is wel erg oud. Nee, yeah. ik zat het zo... Uh, ja, de beste Engelse blues traditie, hè? Tensies, met uh, uh, The Cream en zo, so, John Mayle. Ten years after was dat, Hear Me Calling. Dit is heel iets anders. Here, I'm going back to Massachusetts. Something's telling me I must go home Job. Volledig. Volledig. Volledig. En droog. Ja. Met name het laatste. Ja. Want het ging geen gisteren aan, de behoorlijk de keer hoor. Oh, maar toen zat jij heel veilig oh. binnen. Dus toen dus zat ik al uh, ogen door binnen, ja inderdaad. Ja. Heel goed, ja. heel verstandig, uh, heel verstandig. Hoog <laughs> te blijven, met name van de camera natuurlijk. Maar goed zo uh, ja, en um, um, dat is weer voor Zandvoort een uitstekend weekend, denk ik zo een beetje. We hebben uh, in ieder geval de uh, Dune's gehad. Uh, een grandioze race. Met hele dikke, vette bakken, Mercedes', Porsches', Ferraris', noem maar op. Een grandioos verstand. En daar deden dan heel veel Engelse coureurs aan mee. Maar ook met kleinere auto's, zoals bijvoorbeeld de Minis', die waren daar aanwezig. En dat is, uh, ja, is, uh, een van de mooiste races van het seizoen is de Trophy of the Ehm... Er waren nog meer dingen in Zandvoort, maar dit vond ik toch eigenlijk het belangrijkste. Er waren weer behoorlijk wat mensen op zijn been om dat te kunnen bekijken, dat anders geldt. Terwijl het toch ook een Formule 1 race op de televisie te volgen was. Ja, maar echt is het natuurlijk echt leuker. Dan ruik je dat rubber en je ruikt die benzine en die uitlaat en je hoort dat geknetteren in je kop. Dat is natuurlijk veel leuker dan live op de tv. Ja, natuurlijk. Maar buiten dat... Um, die Formule 1... Die, die, uh, die ruikt niet zo als die grote, dikke, vette bakken jongen. Dat is nee. heerlijk. R zwaar geluid en uh, ja. vechten. Er waren zelden van 40 auto's. Dat wil nog wel wat zeggen. En... Uh, ja, daar geniet gewoon een, een race die hebben die geniet daarvan. Dat, uh, als je daar niet van kan genieten, dan ja, moet je lekker naar buurrennen gaan kijken. Maar vooral wel. Ja. Of knikkeren of zo. Knikken? Rubikup. Twee keer Rubikupen. De volledige actie van het WK. Uh, maar goed, het, uh, het is natuurlijk een goede race. Wat we nou nog krijgen, dat is de 28 september uh, de DTM. Ook een geweldig spektakel is dat. Dat, uh, dat, wordt, dat zijn echt de als de toelagers van uh, Europa. En uh, ja, dus uh, aparte klasse. Dat, uh, er rijdt een, een onderstel, er rijdt een bovenstel, een motor erin. En er zit één stoel in. En dat gaat zo verschrikkelijk hard. dus is ongelooflijk. Daar kan ik iedereen uh, adviseren om daar naartoe te gaan. DTM, 28 september op Stip Park. Zelfs, tenminste, het weekend van 28 september. En dit is dan vrijdag, zaterdag en zondag... Ontzettend leuk om mee te maken. Dan hadden wij nog, uh, ook nog, even zomaar, tussen zijn National Libertadores, een, een Jess in de Krocht. Ja. Nou, dat was grandioos. Die Frits Landersberg, een vibrofonist is de beste vibrofonist van Nederland, onbetwist. En waarschijnlijk ook van Europa. Nou, die stond op een tijdje te zwingen, nou, dat is ongelooflijk. Ja, dat kan niet, die man. Dus we kennen hem in Sansfoort al vrij lang. Hij. Uh, hij uh, heeft jaren als vaste drummer van de trio Johan Clement in de krochten gespeeld tijdens jazz in Zachtvoort. Hij uh, is daar met een, met een paar woorden weggegaan en is nu weer, was nu weer terug als vibrofonist. Nou, dat kan niemand aan tip hoor. Nee. Hij heeft zelfs op het afgelopen uh, uh, uh, North, sea, North Sea Jazz Festival heeft hij gespeeld met uh, Monty Montgomery. En dat is ook niet de eerste en de beste. Die jongen weet precies wat er te koop is. Nou, als je daarvoor mag spelen, ja. top. Lijkt mij. Toch? Ja, heerlijk is dat. Dan hebben we ook nog gehad op zaterdag. De KLM Open Charity Challenge. Dat is een wedstrijd voor uh, bekende Nederlanders. Uh, golfers, uh, captains of industry. Noem maar op. Uh, en er wordt dicht gesponsord worden. En dit jaar hebben ze voor de stichting DOM. Dat is uh, uh, Diabetesonderzoek Nederland. Hebben ze 50.000 euro bij elkaar ervaren. Zo. Wat zegt u? Wat zegt dat, u? Dat is nogal wat, hè? Ja, dat is een behoorlijk bedrag. 50.000 euro perfect. En dat is elk jaar uh, op de zaterdag voordat uh, de KLM Open begint op de baan waar ze dan uh, ook die KLM Open spelen wordt die... Uh hem Open Charity Challenge gespeeld. Die overigens uh, komende woensdag van start gaat met een pro-m wedstrijd. Uh, uh, uh, er worden dus niks aantal bekende amateurs uh, die worden gekoppeld aan een van de professionals die dan dat Canem Open gaan spelen. Oh, dat is leuk. Het begint dan weer op, uh, op zondag of op donderdag en uh, daar doen dus uh, well, uit mijn hoofd vol de 24 mensen aan mij geloof ik. Zo. En na twee dagen wordt er gewoon gekeken de beste 62, die gaan door voor de laatste twee ronden. En dan ja. Die wordt het dan de nieuwe kampioen. Ja. Uh, overigens, de kampioen van vorig jaar, dat was op de hele uh, die kan niet aanwezig zijn. Hij, nee, uh, hij had eerst toen gezegd dat hij zou komen, maar hij heeft vorige week een toernooi gespeeld en daar is hij uh, geblesseerd geraakt aan zijn rug. Nou, zonder rug kan echt niet golven, dus hij heeft helaas af moeten zeggen. Maar goed, dan heeft, heeft misschien een, een, een Nederlandse speler nog een kans om ook mee te doen. Overigens doen er daar 16 van mee, van onze ja. landsgenoten. Dat zijn amateurs en professionals. En dat kan je verdienen door bijvoorbeeld toernooien te winnen. Dan kan je een, een, een, een waardkaart krijgen voor het KLM Open. goede gedachten. Uh, die mensen zijn vaak jonge mensen en die kunnen er heel veel aan van leren. En dus zo wordt de golfsport in Nederland ook weer gesteund. Zo is dat. Um, ja, nou, dat, dat is eigenlijk hetgeen ik wilde zeggen. We hebben vrijdag ook nog die uh, jam-sessie gehad van uh, Arthur Huikemeijer in um, in uh, Cafe Nuts. Uh, dat is grandioos. Wat kan die man om te spelen zeggen? Ongelooflijk. Uh, ja, je, je, je weet, ik ben een jazzleaf hebben en ik kan daar echt van genieten zoals het daar is gegaan. Um... Ja, dit is in feite hetgeen, hetgeen dat ik uh, vandaag uh, heb in te brengen, Ruud. Nou, dat is toch aardig wat? Ik was vanochtend uh, bij, bij een bijeenkomst van de uh, gemeente. En uh, daar was ik pas zo'n kwartje van terug. Dus ik was even rennen. Nou ja, dat kan je Je hebt toch zo'n snelle scooter? Dat, dat kan toch allemaal? Dat ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja mee. Speedy, Speedy González noemen ze jou toch? Is dat of niet? Ja, ja, ja, ja, dat merk je ook gewoon uh, ja. aan het intro, als ik mag komen. Ja, natuurlijk. <laughs> Ra razende reporteren. Maar, uh, leuk dat het allemaal weer zo leuk geweest is in Zandvoort. Ja, wij waren er niet, ja. wij, hoor. Uh, wij nee, nee, uh, nee, nee, nee. jullie had uh, eindelijk een keer niks te doen, dan kon je lekker genieten. Ja. Uh, hoe gaat het met jullie hond? Uh, eventjes, uh, onze hond? Hoe kom je ja, daar zo op? je al de tuin in, of niet? Ja hoor, al oh, lang al. Ja, ja lang hoor, dat lang gaat lang helemaal al. goed, onze hond. Onze hond Die gaat helemaal goed. Hallo. Binnenkort, ne binnenkort nemen we hem een keer mee naar de studio. Laten we even live blaffen op de radio. <laughs> Kijk hoe ik kan praten. Ja, laten we, mee, laten we mee presenteren. Wow, wow, wow, wow, wow. Nee, joh, niet meer zo, zoiets die geest. Het is een hondje, was je? Ja, precies, zoiets. Well, nou, het is geen hondje hoor, het is een kalf. Nou, ik vond hem wel behoorlijk op die foto's, ja. Ja, hij zegt wel groot. Ja, je... Maar dat geeft niet. We kunnen hem mannen. We kunnen hem aan. Ja, jij bent aan het wandelen ermee. Dat dus is ook goed voor je postuur. Ja, jongen. Ik ben al tien kilo afgevallen. Ja, dan. Ja, Van de trap vanmorgen. Maar goed, <coughs> maakt niet uit. Uh, Joop, hartstikke bedankt weer. We gaan weer lekker verder met ja. het programma. We gaan nog even mooie muziek draaien. En uh, goede muziek. Ben je er vanavond nog? Met uh, Golden CFM alweer. Nee, volgende week weer. Volgende week weer. Oké, okay, nou, heel veel succes. We spreken hier vrijdag weer. Wat ik even wil melden. Dat het vrijdag waarschijnlijk moeilijk is voor mij. Ja, ja. Om uh, wat aan te kondigen. Want ik loop dan in de baan bij, uh, bij KLM Open. en ja. ja. ja Daar mag je telefoon niet aan staan. Nee, nee. Oké. Okay. Dus dan weet je dat er niet in. Ieder geval. Nou, dat, uh, dan weet ik dat. Mocht je gelegenheid hebben. Nou ja, we bellen wel even. als we geen gehoor krijgen, dan zien we het wel. Ja, we kijken als. Uh, hij staat waarschijnlijk uit. En uh, Okay. Het wel goed, we maken wel weer een andere afspraak. Helemaal goed, Joop. Hartstikke bedankt voor je bijdrage weer. Prima, goed. gaan dag. wij weer verder. Tot, uh, hoi. tot de volgende keer, hoi. Fijne, fijne uitzending verder. Ja, dank je. hoi hoi. Oké, okay. doei, hoi. Mm -hmm. on this road, straight ahead, I go. I'm on a mission and stop me. All that I It will make you move forward in time So move your feet to the beat of life Take a look through your smile joh, haal toch je mond. Je bent al lang geweest, McCartney. Niet zomaar doordrammen, hoor. Wil hij er weer in komen? Dat kan natuurlijk allemaal niet. Hé, hey, um, ik lees trouwens dat uh, over die damherten, daar is nog wat het nodig over te doen. Hè? Nou uh, zegt een oude jachtopziener, die zegt dat schrikdraad dodelijk is voor damherten. Ja, nou dat lijkt me dan nog beter dan afschieten. Goed, wat ze in Amsterdam zo graag willen. Ik snap trouwens, ik snap trouwens nog steeds niet wat Amsterdam daarmee te maken heeft. Maar goed, oh! Oké, okay. ze mogen in ieder geval die beesten afschieten. Ik vind het een beetje rare verhalen allemaal. hoor. Jij had ook nog wat over dieren, geloof ik. Ja, ja. nou ja. We blijven een beetje bij de beestjes. Ja. Uh, ik heb een oproepje van het dierentehuis Kennemerland En zij zijn op zoek naar mensen die het team van vrijwilligers willen komen versterken. En vooral nu, na de zomerperiode, is het extra druk en zijn extra handen. Meer dan welkom. En uh, daarbij kunt u denken aan het schoonmaken van de verblijven, het voeren, verzorgen van de aanwezige honden, katten en konijnen. Uh, als dieren uw hart hebben en u hebt minstens één dagdeel per week beschikbaar, neem dan even contact op uh, via dierentehuis.kennemerland@tbhaarlem.nl of bel naar 023. 57 13 888. haal nog even de e-mail. dat is waarschijnlijk wel makkelijk. Dat is dus dierentehuis. Kennemeland. Apenstaartje Of bellen naar 023 57 ja, dat en dat goed? kan tussen 11 en 4. Nou, en dat is heel goed werk, jongens. En u dus... kunt ook altijd nog even langsgaan uh, tussen 11 en 4 om uh, persoonlijk daar even u aan te melden. En dat is aan de Keesomstraat nummer 5 in Zandvoort. Dan, he, achter, die, uh, achter die oproep van het ke dierenthuis Kennemerland. Dan gewoon met een dierenliedje erachter. Ja, de roar. Dat is wat, uh, wat een tijger doet. He. Een tijger, ja, die, die roort. Ja. Ah, grond. Woehoe, tijger. Ja, oké. Okay. Um... Oh, dit is wel heel erg mooi hoor. Emerson Lake and Palmer. Hun eerste hit. We had white horses. And ladies by the score All dressed in satin And waiting by the door Wat een platen. Geweldig. Emerson, Lake en Palmer, hun eerste grote hit. 1970, 1971, zo'n beetje in die buurt. En de, dat heette Lucky Man. Met die grandioze Moogs en de aan het eind. En als je dat nog voor kan stellen, dames en heren, dat was een ding. Nou, als je de studio een beetje kent hier van CFM. Dan en, en in de breedte. Zo van de linkermuur, linkermuur naar de rechtermuur. Dan was dat ding ongeveer zo groot. En allemaal knoppjes en snoertjes... en je moest dan dingen verbinden met elkaar en zo. Nou, dat was niet te geloven. En er zat een klein toetsenbordje... en dan kon je maar één toon tegelijk spelen. <laughs> Tja, niet te geloven. Prachtig mooi ding. Maar het was wel een weer een compleet nieuw geluid. En dat is ook wel weer uniek. Um, een ander nieuw geluid is dit. Sandra van Nieuwland. Hunter.